11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. 18 Nederlandse moskeeën hebben de afgelopen jaren miljoenen gekregen... van liefdadigheidsorganisaties uit koeweit. meldt NRC. Het gaat om ongeveer 10 miljoen euro... maar mogelijk hebben andere instanties nog veel meer aan Nederland gegeven. De krant baseert zich op een vertrouwelijke lijst van buitenlandse donaties... die in juli met de Tweede Kamer is gedeeld. Een organisatie die op de Amerikaanse terrorisme lijst staat zou geld hebben gegeven aan de Utrechtse Al-Fitra moskee. Geldstromen worden nu onderzocht door de opsporingsdiensten. Een hulporganisatie die normaal gesproken vluchtelingen oppikt uit de Middellandse Zee stuurt een schip naar de wateren bij Myanmar om Rohingya-vluchtelingen te helpen. Tienduizenden zijn op de vlucht geslagen vanwege het geweld in het land. De Rohingya zijn een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. Volgens de VN worden ze in het Aziatische land op grote schaal verkracht en vermoord. Het schip komt naar verwachting over drie weken aan met onder meer hulpgoederen. Mandy van den Berg stopt voorlopig als international. Aanvoerder van de Nederlands vrouwen Elftal wil zich de komende periode volledig focussen op haar Engelse club Reading. Van den Berg raakte tijdens het gewonnen EK in eigen land haar basisplaats kwijt. Die pijn zit nog diep, zegt ze. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Van den Berg zich weer beschikbaar stelt voor Oranje. Wielerploeg AG Deser heeft twee wielrenners uit de Ronde van Spanje gezet... omdat ze zich gisteren bergop hebben laten meeslepen door de ploegleiderswagen. In een persbericht biedt het Franse team excuses aan voor de actie. De ploeg heeft nu nog maar vier renners over in de Vuelta. Twee andere renners waren al naar huis. Dan nog het weer, bewolkt met ook af en toe zon. En hier en daar kan wat regen of motregen vallen. Met 20 tot 24 graden is het vrij zacht. Komende nacht en morgenochtend af en toe een bui. In de middag blijft het droog, schijnt de zon soms en wordt het maximaal 18 graden. De rest van de week is wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het komen nu weer een hoop Nederlandstalige muziek. Willy en Wille Calbeck, vader en dochter komen voorbij. Karin Kent, Annie Palme, Joop van der Maan, het radioensemble. Waar is die? Trea Dobbs, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en de Lords. U hoort ze nu op de lokale omroep. Zie je bij hem zo'n antwoord. Het is een heel oud lied met een oud-gevraagd geluid. Maar ook vandaag de dag kun je er elke toon mee uit. Je trekt het maar naar eigen wens, een ander jasje aan. Je hoort dit als de soepprinset het zingen gaan. me a song, dear, or give me a bell. I'll sing it for you. Everybody, ring it for you. Give me a hammer, and you hear me yell. The moment my thumbs are getting through, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. But so do you know what? maken van dit lange doel. het staat voor ons nou vast als zij het zingt dan klinkt het zo The Rolling Stones that do Rolling for two Rolling Stones and sing it again Darling, to know All this time Set it down. You can riding back to me. Yay yeah, it is. I'm so sick of Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Trippel trappel door het dal. Zingende serviereetjes, weet je hoe het klinkt zal? Oh.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 Grunlo, als jij op jouw manier eens in je gaat Voordat meteen een zesde plaat, Surabaya. Eet met troever tranen, als geen Daarom blijf... Stop.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 bereikte het liedje Dans je de hele nacht met mij, de eerste plaats in de Veronica Top 40. En was daarmee de eerste Nederlandse taal van nummer 1 uit de geschiedenis van de hitlijsten. Dus die gaan we nu draaien voor u. Karin Kent met Dans je de hele nacht met mij. Dans je de hele nacht met mij? Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet het feest zijn, wat ik krijg weer een bal. Alleen, alleen met jou. een droom is, dan droom ik jou erbij en voor de zon kom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 die is zo deftig, die is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de Rijn Zo kwamen we met prachtig weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante was over het dek als een jonge peulen. Oom Kees nam zijn harmonica en ging aan. En dadelijk zo'n kromme teun Bootsplant was vies toen zeun Ligt je zaar, welk gevaar Riep had op, ik word zomaar Oeh, ja, ze ja, reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn, Rijn, Rijn. Zit zitten maar de schijn, schijn, schijn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 Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso sì, Calypso sì, Calypso Siciliano Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso Sic, Calypso Sic, Calypso Siciliano In de havenbuurt van Santa Monica woont een lieve schatje, heet Veronica I can dance as a ballerina. I'll do in the signorina. Calypso A, Calypso A, Calypso Italiano. Calypso si, Calypso C, si, Calypso Siciliano. Calypso A, Calypso A, Calypso Italiano. Calypso si, Calypso sì, si, Calypso Siciliano.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 Calepso sì, si, calepso sì, si, calepso siciliano. Calepso ai, calepso ai, calepso italiano. Calepso sì, si, calepso sì, si, calepso si, siciliano.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 Het is avond, maar mijn hart heeft duizend.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 je en rozen, staat je jouw bordje. Tussen je en rozen, heb ik het neergezet. Oh, kan ben je uit mijn leven weggegaan? Tussen je en rozen, zal jouw weer blijven.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 Tussen aïeus en rozen staat jouw poortje. Tussen aïeus en rozen heb ik het neergezet. O, kal ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen Zou jouw beeld blijven staan? Arjus en rozen heb ik gekozen voor jou. Arjus en rozen die geuren en blozen voor jou. Jouw mooie liefdeswoorden, die ik zo dikwijls hoorde. Ze hadden toch triest besluit Een ander is gekomen Toch blijf ik van je dromen Aijers en rozen Zou je beeld blijven staan Aijers en rozen Heb ik gekozen Voor jou Aijers en rozen Die geuren en blozen Voor jou De tijd van de leer Dat zand voert uit Zandvoort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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Parijs ligt aan de scène, en bon ligt aan de Rijn, maar dat ik zo verliefd ben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 zo goed dat ik je tienmaal leuker vind Bij sport en spel je krullen in de wind Weet je lieve kind Zie ik je doorgaan met een hoed En dan besef ik weer zo goed Dat ik je al leuker vind Als een jongen met een meisje wandel gaat Vraagt hij, zie de geime heren Voor een een meisje zich dan kussen laat Vraagt hij, zie de geime heren de nieuwe, nieuwe vraagje Stemt het paardje o oh zo blij Want geeft de antwoord dan een kus Ze zijn er geren bij Doe je ruim met mijn me, hoe schat, ja, sleepstoe mee daar is, zie ik hem yes, en me, lieve die. Is, heren Ja, ze luistert je voor ze, mijn vrienden die daar is, ik zie je toch zo geren En zo blijft de wereld draaien Door de vluchtje romantiek Daarom vraag ik, zie de geime heren met muziek. Daarom vraag ik, zie de geheime heren met muziek. U hoort de muziek van de Spelbrekers met een medley van allemaal grote hits. En daarvoor muziek van Eddie Walli met Tussen Anjers en Rozen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd.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 Deze plaat die ik regelmatig in dit programma meeneem. Laat, uh, laat horen, ten gehore breng. De 3T Met het leuke nummer, het autootje. We hebben een ongeluk gehad. Met de tootootje. Met de tototje, Met de tootootje. Het gebeurde hier midden in de stad. Met de tootootje. Met de tootootje. Met de tootootje.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 het is te koop voor zevenvijftig. Niemand? Nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Anneliese, ach waarom zou je boos zijn op mij?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 ik vraag je nog steeds om je hand, om je hand. Hey metamijn, heb je even tijd? Zodat so <tied> wordt <it> het <tied> geen tijd om dat te wiegen. Ik brand, haast dat is ook geen wonder, Ik wil jou, ja jou, ja. voor mij alleen. Je ligt hier naast me, waarom hou je nu mij? Ja, ze noemen mij.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 De weder prarisch schaar om te zoeken naar verdwaalde koeien, melen van de reens vandaag zijn als de nacht gaat dalen, rond het kanvuur heen geschaard. want dan gaat de rustheid komen voor de cowboy en zijn paard Het bron. als het vuur brand, als maan en sterren aan de prairie hemel staan, dan zingen cowboys met elkaar de muziek van hun gitaar. S als het kampvuur brand, jepeij. Zing de echo mee Zavonds als het kampvuur brand Wanneer de paden razend in de prairie staan Dan hoor je bij het laaiend vuur Mennig cowboy -adam.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 de cowboy na zijn dagtaak voor zijn schemeruurtje klaar? s'avonds van het kampvuur brand. Wanneer de paarden razend in de prairie staan, dan hoor je bij het leien vuur min of cowboyavontuur.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 mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffies aan het drogen. Toen die bij ons binnen vloog. Mijn vegie was, een stelsel